De politie van het kabinet weten wat er gedaan wordt om de veiligheid van de politietrainers in Afghanistan te waarborgen. In de provincie Kunduz waar de trainingsmissie zetelt en in de hoofdstad Kabul is het erg onrustig. Woedende Afghanen zijn daar de straat op gegaan om te protesteren tegen de Koranverbranding op een Amerikaanse militaire basis. Volgens ACP-voorzitter van de kamp is er in het weekend al contact geweest met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Alle politiemedewerkers in Afghanistan zijn teruggetrokken naar de Compounds. zijn is nu veilig, maar hun werk is uit veiligheidsoverwegingen stilgelegd. In de Kloosterkerk in Den Haag is de slag in de Javazee herdacht. Bij deze zeeslag in 1942 verloren zeker duizend Nederlandse militairen het leven. Namens het Koninklijk Huis werd de herdenking bijgewoond door prins Willem-Alexander. Hij verving zijn moeder. Koningin Beatrix is in leg vanwege de gezondheidstoestand van prins Friso. Tijdens de slag in de Javazee probeerden de geallieerden de Japanse invasievloot te vernietigen die onderweg was naar Nederlands-Indië. In totaal kwamen aan geallieerde zijden ruim 2200 militairen om het leven. De Japanners wonnen de slag en konden Nederlands-Indië binnenvallen. Gemeenten oefenen te weinig dwang uit op werklozen om werk te zoeken, zegt de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar onderzoek. Mensen in de WW of bijstand hebben een sollicitatieplicht. Toch zegt de helft van de bijstandsgerechtigden zich niet verplicht te voelen om werk te zoeken. Hoe langer de uitkering duurt, des te minder dwang men voelt. De inspectie vindt dat het UWV en de gemeente mensen meer zouden moeten begeleiden naar tijdelijk werk, bijvoorbeeld via uitzendbureaus.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 We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 ZANG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 Understand not the given Tell me do you wanna believe it? Tell me what you wanna receive this life?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 Some uncut eyes And well, I hope she's going home with me tonight Oh, And all she wants is to dance That's why you're finding on the floor But you don't have a chance Unless you move the way that she likes That's why she's going home with me tonight Like it. Damn. damn, damn. Let me put my phone on the side. Per amore, hai mai fatto niente, solo per amore, hai sfidato il vento, Het is mai diviso il cuore stesso, pagato beetje riscommesso dietro a Het ritme van Zon Deny the truth. I wish I could, but I can't. So if you would, please kiss me now, and I'm alone